Dijselot Thomassen met het NOS-journaal. Tijdens de hittegolf van deze maand zijn naar schatting ruim 400 mensen extra overleden, heeft het CBS uitgezocht. Omdat er bijna geen officiële coronadoden waren tijdens de hittegolf, is de oversterfte bijna volledig toe te schrijven aan de hogere temperaturen. Extra sterfte tijdens een hittegolf komt voornamelijk voor bij mensen van 80 jaar en ouder.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 Twee advocaten zijn volgens het AD vorig jaar door de politie gevolgd... omdat ze mogelijk een ontmoeting hadden met de toen voortvluchtige crimineel Tachy. De actie liep op niets uit, maar de advocaten zijn woedend... dat ze tijdens hun werk werden gevolgd. Ook de Orde van Advocaten vindt het niet kunnen. Het OM zegt dat het mocht omdat Tachy niet de cliënt van de twee was...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 Volgens de Haagse burgemeester van Zanen speelden voetbalhooligans een rol bij de rellen in de Schilderswijk vorige week. In een spoeddebat in de raad zei van Zanen dat hij pas maatregelen neemt in de wijk als hij de oorzaak van de onrust kent. In het debat ging het ook over Scheveningen waar iemand werd doodgestoken. Mogelijk komt daar een limiet aan het aantal bezoekers. Het weer, eerst nog buien, later overal opklaringen en zo'n 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Die FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A9 Diemen Amstelveen is bij Knoop het Holendrecht... de verbindingslust naar de A2 richting Utrecht dicht na een ongeluk. Daarom is op de A2 Amsterdam Utrecht bij Knoop het Holendrecht ook de parallelbaan dicht. En de N9 is dicht in beide richtingen, Alkmaar den Helder... na een ernstig ongeluk tussen Schorrol en Petten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 The way to make you see If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price Everything that I possess, I'd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 I'd for the very first time Speech Star Wars fly. neighbors should shine at home. But if a night falls and a bomb falls, will everybody see the dawn? Time.